Goedemiddag, hey, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De afgelopen dag kwamen er 38 coronadoden bij. En dat is volgens het RIVM meer dan een verdubbeling ten opzichte van gisteren. En dat aantal is sinds mei niet zo hoog geweest. Ook kwamen er bijna 30 ziekenhuisopnames bij en testen meer dan 2700 mensen positief op het virus. En meer coronanieuws. Het virus blijkt hard toe te slaan in het brein, ontdekten Amsterdamse onderzoekers. Dat verklaart waarom patiënten hun smaak en reuk verliezen, maar ook waarom sommige patiënten lang last houden van concentratieproblemen. Het heeft dus niet alleen gevolgen voor je longen, zegt deze arts. Nu weten we dat het ook naar de hersenen gaat en we weten ook dat die patiënten die langdurig klachten hiervan krijgen ook heel jong kunnen zijn. In Oekraïne is een militair vliegtuig neergestort tijdens een training. De piloot probeerde te landen na een storing aan de motor. Een ooggetuige zag passagiers uit het vliegtuig springen toen het al laag over de grond vloog. Van de 27 passagiers zijn voor zover bekend 22 overleden. Machettes, zwaarden, kruisbogen, ze mogen absoluut niet verkocht worden aan minderjarigen, maar dat gebeurt toch. TV-programma Kassa stuurde minderjarige mystery shoppers naar dumpshops, winkels die leger- en survivalspullen verkopen. Daar kregen de jongeren zonder moeite de wapens mee. En 30 jaar geleden kwamen ze nog helemaal niet voor in Nederland. En nu zijn ze met zoveel dat ze moeten worden bestreden. Er komt een landelijke taskforce die de plaag van Amerikaanse rivierkreeften moet aanpakken. Een motie die daarover was ingediend, werd in allerlei gemeenten gesteund. Het delicatessen dier komt op steeds meer plekken in Nederland voor. En ze zorgen voor een hoop schade, zegt deze kenner tegen NH News. Kijk, dat zijn ze. Kleine huftertjes. Ze maken alle kanten kapot, het is niet één... Niet twee, het zijn er honderden. Rivierkreeften zitten vooral in stil of langzaam stromend water... zoals sloten en grachten. Het weer nog, het is nu droog, maar er komen meer buien aan. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Morgen droger, maar wel bewolkt en het gaat op 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar, bij het Rotterdamplein staat even twee kilometer file in beide richtingen... want de brug is daar even open geweest.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 You EN don't get No, don't disappear. na drie uur op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag als je naar de herhaling van dit programma luistert. Dit is Sandport op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Met zojuist na het nieuwste weer van 3 uur de single uit de jaren 80 van ABC en Bini ja, we zitten midden in de Q3, nog uh, iets meer dan uh, vier minuten gaan. Daarover straks veel meer. Maar nog andere onderwerpen, uiteraard ook uh, in dit uur van dit programma. Jazeker, want we uh, gaan tegen kwart over drie... gaan we schakelen met onze uh, verslaggever Jan van der Leden. Hé, uh, hey, is het weer? Ja, die zit in Purmerstein. Ja, Purmerend, hè? Ja, ik bedoel Purmerstein. Ja, ja. toch heette dat Purmerstein. Uh, want daar speelt uh, SV Zandvoort vandaag zijn uitwedstrijd. En die wedstrijd is om drie uur begonnen. Dus we gaan straks uh, schakelen voor de eerste keer met Jan van der Leden over stand van zaken al daar. Vorig vorige week een krappe 1-0 overwinning voor S.P. voor door een blunder van de, van de keeper. Van de tegenstander uiteraard. Uh, kijken hoe het uh, vandaag gaat. Ja, de nummer 1 tegen de nummer 5 om het uh, even te zeggen. Heel, uh, ja, klopt. Goed, uh, wat hebt u nog meer van ons te goed? U hebt nog van ons te goed het uh, interview wat Ben Zonneveld uh, vanmorgen had uh, met... Uh, Niels Priester, priester uh, want die, de sp sp uh, die spreekt namens de strandpachters... over een uh, mogelijke uh, volgende tegenslag die de, de strandtenten te wachten zou kunnen staan. Maar er is ook goed nieuws vanaf het strand. Dus dat interview dat zenden wij in twee delen uit. Uh, verder, uh, uiteraard, de ontknoping uh, uh, van onze expert... Uh, van de Formule 1. Uh, daar gaan we natuurlijk even uitgebreid over praten. Uh, verder nog wat Zandvoortse nieuws in het korte tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel. En jij had het over ons expert. Ik weet zeker dat hij deze plaat heel goed vindt. Hier is uh, Alphaviel. We hebben een hele spannende ontknoping gehad van de kwalificatie van de Formule 1. We weten in ieder geval wie er op uh, pole position uh, morgen staat. Daarover straf veel meer van onze uh, reporter uh, Willem van Ness, uh, vandaag vanuit uh, de studio. Maar eerst gaan we aandacht besteden aan het voetbal, want jawel, vorige week hebben we de eerste wedstrijd gespeeld. Daarover hoorden we Joop van Nes. En vandaag is het de beurt voor een uitwedstrijd en dat betekent dat we Jan van der Leden aan de telefoon hebben. Gelukkig nieuwjaar Jan. Uh, gelukkig een jaar, op. Ja, dat is een hele tijd geleden dat we elkaar gesproken gisteravond, hebben. Gisteravond ook al. Sorry? Ik miste je gisteravond ook al. Ja, ik denk uh, ik bewaar het voor vandaag. Dat, uh, oh. dat, dat, dat is wel zo gezellig. Hey, jij bent in de uh, De wedstrijd vandaag Purmerstein tegen SV Zandvoort. We hebben het over de nummer 1 tegen de nummer 5. En ik las op de website van uh, Purmerstein... dat ze het hadden over een lastige tegenstander... waar ze vandaag tegen moesten spelen. Nee. Nee, uh, uh, op de website van Purmerstein dat ze vandaag tegen een lastige tegenstander moesten spelen. Ja, dat klopt ook. Ja, dat zijn wij. Ja. ja, dat zijn wij hè? Ja, precies. Nee, maar dat zag je vorige week. Het was dan uh, 1-0 van tussen tussen Die Je mist wel al vijf echte kansen, maar het werd heel gegroepeerd en heel goed gevoel, heel zuinig en de bal goed in de ploeg houden en weinig weggeven. Nou ja, en af en toe uh, lokken, uh, lonken naar een kans. Nou ja, en die, waren, die werden helaas gemist. Maar het stond goed, moet ik zeggen. En, en zo staat het vandaag ook hoor. Alleen uh, <coughs> ten opzichte van vorige week missen we Dylan Kreuger. Die heeft een gebroken pols. Dat werd vorige week opgelopen, want iemand is erop gaan staan. of vaak kwam verkeerd terecht. Dat weet ik niet precies. Dus die, die is er vandaag niet bij. Hoe is het eigenlijk, is het eigenlijk met de sterkte van SV voor dit jaar? Als er iemand zeg maar, die normaal gesproken in de basis staat uitvalt... zijn er voldoende reserve spelers? Nou, we hebben heel eerlijk zeggen drie of vier jongens die echt direct in kunnen vallen. Dat je een selectie hebt van 15 of 16, man. Maar, uh, waar, waar, waar je uit kan putten. Oh. En komen uh, er nog meer aan, want er komt uh, mega goede jeugd aan. Dus uh, wat dat betreft, ja, een paar jaartjes geduld hebben als we deze groep bij elkaar houden. Dan uh, kunnen we zomaar heel ver komen. Oké, okay, nou vandaag uh, in ieder geval uh, daarin in uh, Purmerend. Gestart om uh, drie uur. Ja. En uh, hoe is het op dit moment op het veld? Op dit moment is het uh, nog steeds 0-0. We uh, hadden wel in de, na twee minuten al een afgekeurd doelpunt. Salim uh, Ventum werd afgevlagd, maar zijn bal die ging al heel mooi over de keeper <coughs> Maar ze, ze gaven buitenspel. Ja. Van onze af, vanuit uh, onze plek konden we het niet echt goed zien, maar ja. de vlag sneller snel hoor in deze, <coughs> in deze klasse. Ja, nou heb ik ook naar de clubindex gekeken. En, uh, ja, ik zag een beetje dat deze twee teams allebei ongeveer uh, even sterk zouden zijn. En dan uh, hadden ze een inschatting gemaakt van wat de eindstand van deze wedstrijd zou worden. Dat zou 2-2 uh, worden. Nou, oh, dat zou zelf wel kunnen. De, ik ben heel erg benieuwd. Jij houdt het in ieder geval uh, voor ons in de gaten. Mocht er uh, gescoord worden, dan hoor dat graag van je, Jan. Ik, uh, zal ik het in ieder geval doorheppen als er gescoord wordt? Ja, helemaal goed. Ja, ik... En uh, voor de rest bellen we zo meteen uh, om kwart voor vier zeker weer even terug... voor een uh, regulier verslag. Dankjewel voor dit moment. Goed zo. Goed. Tot zo. Goed.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 Dit is zo mooi, hè? van Bluff, die teksten ook hè? van zijn platen. Geweldig. Zo, okay. deze single op de zaterdagmiddag gedraaid bij CFM op 30 jaar de lokale radio vanuit Zandvoort. Je hoort inderdaad, uh, zaterdag. Race Radio, Pit Report. Pit Report. En de Race Radio Pit Report gaat uh, ditmaal over de kwalificatie die ze juist in uh, Sochi plaatsgevonden heeft. En Willem is uh, vanmiddag in de studio. Jij hebt uh, de kwali uh, voor ons gevolgd, Willem. Ja, die heb ik zeker uh, gevolgd. En jullie uh, met mij. Nou, het was wel degelijk een uh, mooie en spannende kwalie. We gingen er al vanuit. Uh, de eerste startrij Hamilton-Bortas. In welke volgorde? Nou ja, eigenlijk de voorkeur bij Hamilton. Hamilton, ja, die heeft het ook uh, gered. die start vanaf pole. We hadden erop gehoopt of eigenlijk verwacht... dat uh, de strijd om de derde en vierde plaats zou gaan tussen... Uh, de oud-teamgenoten Max Verstappen en Daniel uh, Ricciardo. Ja. Zou je het overigens nog steeds heel goed met elkaar vinden? Ricciardo kreeg van de week een uh, Uberlift, zomaar zeggen. Ja, uh, van uh, Max Verstappen in het privé-vliegtuig naar... Uh, Rusland toe, dus daar is niks mis tussen die twee. Maar Max had toch andere plannen en die wist met een ja, geweldige, fenomenale ronde wist hij toch de tweede startplaats uh, te veroveren. Ja dus die en uh, net, daarmee, uh, ja, nog net, hij bleef nog net op de baan he, bij die einde ronde. Ja in tegenstelling tot uh, de mening van dus sommige anderen hier uh, die ja. de track limits uh, zien op de verkeerde plaatsen uh, van de baan, <laughs> wist Max wel degelijk. Uh, zijn ronde keurig af te leggen en veroverde de tweede plaats. Wat mooi hè? Geweldig. Ja, prachtig. Uh, een verschil met Hamilton is toch uh, de strategie. Uh, ja, Red Bull had bedacht om uh, op geel in uh, Q2 te gaan rijden en daarmee uh, ook van start te moeten op geel, de mediumband. Dat is gelukt. Uh, Hamilton die start op uh, rood zondag. Max Verstappen, die start op geel. Dezelfde tactiek had ook uh, Val Valtteri Bottas. Alleen, uh, die had wat anders in zijn hoofd. Die had gedacht dat hij op de eerste startrijden uh, zou staan. Maar uiteindelijk uh, belandde hij op een derde plaats. Dus ja, we, buiten het feit dat we spanning gaan krijgen in de eerste bocht. Het is een lange weg naar de eerste bocht. Dus er is een lange, ja, zoals ze dat noemen, toe. Dus Max die kan achter in die... Uh, Mercedes duiken en dan voor uh, bocht 2 uh, proberen om uh, de leidingen te gaan nemen. Hetzelfde overigens wat uh, waarschijnlijk Bottas ook van plan zou zijn. Maar de skills bij Max liggen toch wat hoger als die uh, van Bottas. Ja en nou rijden ze morgen met uh, de meest zachte bandjes. Nou weten we dat de Mercedes niet echt heel uh, lekker zijn met de meest zachte bandjes. Ze hebben slechte ervaring mee. Ja, de slechte ervaring hebben ze vooral opgedaan. Het, uh, ja, het klinkt raar, Mercedes in het thuisland, uh, Engeland. Maar ja, daar ging het uh, tot twee keer eigenlijk niet uh, zoals de bedoeling was uh, met die banden. Maar goed, uh, morgen zijn we op een ander terrein. Andere banen ook, uh, iets andere banen als uh, in Engeland. En misschien ook ander asfalt. De temperaturen zullen morgen toch ook wel uh, achter in de 20, tegen de 30 graden aan zijn. Dus ja... Yeah. Wie weet wat het allemaal gaat brengen morgen. wil ik nog wel even kijken naar Max zijn teamgenoot. Ja, Alexander Albon. Kwam niet verder als de tiende plaats. Hij moet ruim een seconde inleveren op uh, Max Verstappen. En Ongelooflijk. Dus ja, keer op keer. En dan denk je van, ja, zit hij wel goed daar... Uh, wat ook pijnlijk moet zijn dan uh, voor die Albon... is dat uh, wederom Pierre Gasly in de Alfa Tauri... dat is eigenlijk het B-team van uh, Red Bull... zich weer voor uh, Albon wist te kwalificeren. En dan uh, je nog even naar Ricciardo, uh, bedoel, het, het zou een tweestrijd worden met Max. Dat is het dus niet geworden, maar kan je... Ja, ja op, uh, ik, de eerste drie uh, noemden we net al op vier plaatsen. Uh, keurig uh, de man die uh, plaats moet gaan maken... voor Vettel uh, vol, volgend jaar... Uh, Sergio Perez. En op een vijfde plaats uh, vinden we terug uh, Daniel uh, Ricciardo nou. met zijn Renault. En naast hem staat ook een uh, door een Renault motor aangedreven auto. Dat is de McLaren van Carlos Sainz Jr. Zo, nou. Oké, okay, nou een spannende race morgen. In ieder geval uh, bij de start kan het al heel spannend gaan worden. Ja, de eerste bocht, dat wordt spannend. En dan die tweede bocht, dan moet het al in principe in een rijtje achter elkaar zitten. Want dan is er, dan is er genoeg ruimte. Maar goed, Max, het is Max eindelijk gelukt met een nieuwe motor. Want het heeft een nieuwe motor erin zitten. Ja, maar dat, wat ik begrijp, het lag dat toch al in de planning race. team ja, de motor te gaan vervangen. Eén feit morgen nog. Lewis Hamilton, ja, de King of de Autosport op dit moment. Die kan morgen het... All-time record van uh, Michael Schumacher. 91, 91 Formule 1 uh, overwinning. Dat kan hij morgen gaan evenaren. Ja, hij start in ieder geval uh, Lewis Hamilton. start uh, morgen op de rode banden. En dat uh, ten opzichte van die andere twee uh, Bottas en uh, Verstappen op, uh, op geel. Dat zou eigenlijk betekenen dat hij eerder uh, de pits uh, in gaat. Uh... In principe uh, met de gele banden uh, ja, een rijtje langer door. Uh, in het begin... Uh, is het aan Hamilton, en dat is hem wel uh, toevertrouwd... om met het voordeel wat hij heeft met die rode banden... Ja. er een voorsprong uit uh, te halen... of die groot genoeg is om uh, een gat te slaan... zodat een pitstop uh, extra voor hem uh, voordelig kan zijn? Dat kun je je afvragen. Nou, we zullen het morgen zien. Let op, de race begint morgen om tien over één. Spanning dus als geen tien middag. over drie, maar tien over één uh, morgen de race... Daar, op het circuit. Ja, over uh, bijna 21 uur. Oké, okay. tot dan <laughs> wou ik bijna zeggen. Willem, dankjewel je voor je bijdrage. Als het buiten weer wat donkerder begint te worden hier in Zandvoorts, dan krijg je ook weer dit soort muziek op de Zandvoorts radio bij het geluid. Je de single van Elton John en Nikita. Het is zeven minuten over half vier de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. Vanmorgen tussen, ja het klinkt nog steeds een beetje raar, maar vanwege de corona is dat. Vanmorgen tussen elf en één hadden we, Goedemorgen, Zandvoorts. En uh, ja, daarin had uh, vanmorgen ook uh, onze collega Ben Sonneveld... een gesprek met uh, een, uh, een vertegenwoordiger van uh, de strandpachters. Ja, want de stand van zaken is momenteel zo... dat het strandpaviljoens mogen dit jaar eenmaal blijven overwinteren... in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het bestuur van Rijnland geeft hiermee gehoor... aan de oproep van de Koninklijke Horeca Nederland. Het verzoek is namelijk om de strandondernemers te ontzien... nu het virusbeleid tot een derving van inkomsten heeft geleid... Wanneer strandpaviljoens niet hoeven te worden afgebroken, scheelt dit ondernemers veel geld. Of de paviljoens ook open gaan, is een besluit dat samen met de gemeente zal moeten worden genomen. En uh, er komt uh, Rob Petersen bijvoorbeeld van paviljoen Far Out, geeft aan dat zij sowieso dicht gaan. Er komt een houten frame met stalen damwanden om het paviljoen heen. Zo zijn we goed beschermd tegen vandalisme, maar ook tegen het water. En dat verlengde nog, nogmaals uh, de mededeling dat. Vanmorgen tijdens Goedemorgen Zandvoort onze collega Ben Zonneveld een gesprek had met Niels Priester. Uh, hij spreekt namens de strandpachters over de mogelijke volgende tegenslag. Dan wel het goede nieuws. Niels Deel 1. Priester, goedemorgen. Goedemorgen. Zit je op strand of ben je ergens anders? Nee, ik ben op strand. Mooi. En uh, hoe ziet de zee eruit? Ja, heftig. Behoorlijk beeld. Zeetje en hij komt ook behoorlijk hoog. Uh, ja, op. Er was toch storm voorspeld, maar ik vind het nog steeds erg rustig in Zandvoort.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 Om, om dus, de, om de duidelijk... Dat was eigenlijk te nou ja, Over het algemeen zijn alle strampafioens uh, modulair gebouwd, of zoals ze dat met een mooi woord noemen. Maar als de zee dus wel zo hoog zou komen, dan vallen ze netjes in stukjes. Ja, die, uh, zoals je al zegt, hè, het zijn allemaal moduletjes. Uh, een aantal uh, maakt gebruik van, van halve C-containers, om het zo maar eens te noemen. Maar ja, het zijn halve eigenlijk... containers dan net, het zijn dan in dat unit. Dus het uh -huh. zijn wel containers.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 Anita niet Oké, okay, en die, uh, die twee uh, maken hun rapport en die uh, geven dat precies. aan de Precies, dus eigenlijk is Rijnland doet nu een voorschouw... die geven ja. een door aan Rijkswaterstaat. En er zijn dan dus hier en daar uh, twijfelgevallen... of dan moet er even extra naar gekeken worden. En dat gaat Rijkswaterstaat dan doen. En dan krijgen we daar nog een schriftelijke bevestiging van. En dan weten we precies... We hebben ook allemaal tekeningen netjes van onze hebben We hebben aangegeven wat... De,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 Zijn we klaar voor de winter, hopelijk. Nou, dat gaat uh, in ieder geval uh, voorspoedig uh, daar met uh, het blijven staan... van de strandpachters, uh, uh, zeg maar, hier in de Dat was het gesprek wat uh, vanmiddag uh, plaatsgevonden heeft... bij onze collega's, Ben Zonneveld, met Niels uh, Priester. En we gaan weer even over naar het uh, voetbal... want we zitten zo'n beetje aan het einde van uh, de eerste helft van uh, de wedstrijd. Jan van der Leden is daar in Purmerend bij Permenstein SV Zandvoorts. Hoe is het daar, Jan? Het is uh, redelijk spannend aan het worden. Het is, uh, was een uh, aardig opga gelijk opgaande strijd. Er komt wat meer vuur in één keer in. En wij missen eigenlijk twee opgelegde kanten. Heel jammer. En de ene keer is het uh, kast, uh, de Vries die zich helemaal mooi vrij speelt. Een mooie voorzet afgeeft. En Otman die kopt net over. En de tweede keer is het gewoon precies andersom. En is het kast die overschiet. Maar er is gewoon wat meer vuur. Dus uh, we hebben een paar kansjes gehad. Het is gewoon wachten op een doel. De 1-0 zit eerder in de lucht dus de 2-2 eindstander die jij Oké, okay, nou dat is uh, in ieder geval uh, goed nieuws. Dus we zijn uh, lekker bezig daar uh, in permanent op dit moment. Absoluut. Absoluut. Helemaal goed. Nou ja, hoe lang hebben ze nog te spelen in, uh, in de eerste helft? Uh, ik moet het minuten niet drie. Uh, het scorebord doet het niet en ik weet niet hoe de tijd is het trekken, maar... Uh... Dus ik moet op horloge kijken. Oké, okay, nou dankjewel uh, oh, voor... Ja? Op mijn horloge is het tijd. Ja. Fluit dan af. <laughs> <laughs> Oké, okay, dankjewel Jan voor uh, dit moment. In ieder geval nog uh, 0 tegen 0. En we wachten op het doelpunt van uh, SV Zandvoort. Jij houdt het voor ons in de gaten ook uh, tijdens de tweede helft. Zo dadelijk gaan we je uiteraard weer uh, bellen Jan. Tot zometeen, okay. hè? En geniet van een kopje thee, zoals ik ook vorige week tegen Joop van Nist zei. Ik ben wel een beetje. Ja, je hebt gelijk ook. Okay. Dat, dat was wel van de leden en we spreken hem zometeen weer voor de tweede helft van deze wedstrijd. Hier is Starship. Look in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you.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 Dat was Starship en Nattings Kunnen stappen Nou. We het juist van Niels Priester. Ja, de paviljoens mogen deze winter blijven staan, Albert-Jan. Yep. In ieder geval ja, wel blijven staan, maar niet open. Nee, klopt. Maar er zijn, ook, er zijn ook wel strandtenten die wel afbreken. Jazeker. En daar heeft Niels het ook nog over in het tweede deel van het interview... wat hij had van, uh, tijdens het Goedeborg voor met onze collega Ben Zonneveld. Uh, ik hoor je in het begin van het verhaal uh, uh, vertellen... De, de, degene die hem wil laten staan. Zijn er ook mensen die echt afbreken dan? Ja. Nou, Absoluut, dat... ja, dat is altijd mooi. Hè? We breken niet af, maar we bouwen af. We gaan ja. het volgend jaar weer terugzetten. <laughs> ja, <laughs> maar, ja, een mooie hoorspeling. Uh, maar nee, Beach Club 10 bijvoorbeeld. Beach Club 10, die, uh, die hebben natuurlijk... Uh, een, een extreem zwaar seizoen gehad. Die hebben natuurlijk... Uh, En dan, uh, ja, jullie zijn lekker aan het praten, maar in één keer uh, stopt, uh, stopt het interview er gewoon mee. Oh, nou. nou. Dus we nee, gaan het nou, zo meteen. Uh, nou in ieder geval, beach, één, één ding weet ik, Beach Club 10, die heeft natuurlijk die, die, die, die tijdelijke strandtent, die breekt natuurlijk wel af. Ja, nee, dat klopt. Ik ze van Corendon ge, de, de, gekregen, maar die, die breekt in ieder geval af. Die, uh, die moet hem sowieso uh, afbreken. We gaan kijken of we hem uh, zo meteen uh, nog uh, kunnen herstarten en ondertussen Even uh, Inviesers, wat muziek. Dat was de single van Top Loader en Dancing in the Moonlights. Dat allemaal op de zaterdagmiddag. Een hele goede middag. Leuk dat je luistert. Het geluid van Zandvoort. We zijn er al 30 jaar, de lokale radio vanuit Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. Zoals dat vroeger zo mooi heette. En uiteraard nog steeds zo klinkt. Zometeen het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. De laatste is deze.